9 uur. Jan van der Putten met het NOS journaal. De groei van de economie zakt dit jaar terug naar anderhalf procent na jaren van meer dan 2%, zegt het Centraal Planbureau. Dat komt doordat de overheid minder investeert dan verwacht. Andere oorzaken zijn de onzekerheid over de Brexit, de Chinese economie en het handelsbeleid van de VS. Ondanks de afkoelende economie blijft de werkloosheid laag, stijgt de koopkracht en blijven overheidsfinanciën op orde, zegt het CPB. De economie in China groeit minder hard. Bij de opening van het jaarlijkse volkscongres in Peking... zei premier Li dat de groei uitkomt op 6 tot 6,5 procent. Dat is de laagste groei in China sinds de jaren 90. Een van de oorzaken is volgens de premier de handelsoorlog met de VS. Hij komt met belastingverlagingen om de Chinese economie te stimuleren. Zo'n 200 politiemensen hebben in Den Haag invallen gedaan in de wijk Ippenburg. Ruim 30 appartementen zijn doorzocht die volgens de politie worden gebruikt door criminelen. Drie mannen uit Zoetermeer, Nooddorp en Rijswijk zijn opgepakt. Ze worden verdacht van witwassen en ze zouden werken als verhuurbemiddelaar voor mensen die buiten beeld willen blijven. Besturen van basisscholen gaan soms te voorzichtig met geld om, zegt de PO-raad. 1 op de zes basisschoolbesturen heeft te veel geld in kas. Bij 170 schoolbesturen gaat het in totaal om zo'n 185 miljoen euro. Volgens de raad is dat het gevolg van onzekerheid over de financiering... waar de besturen mee te maken hebben. 1 op de acht schoolbesturen heeft juist te weinig geld in kas. De laatste uitzending van RTL Late Night met Twan Huis... is door bijna 790.000 mensen bekeken. Dat is meer dan gemiddeld. Vorige week schommelde het aantal kijkers rond de 250.000. Gisterochtend maakte RTL bekend dat het programma per direct zou stoppen... vanwege de lage kijkcijfers. En het weer. Steeds meer opklaringen. Vanmiddag vooral in het zuiden nog een bui. Verder veel wind en het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog iets meer dan 80 kilometer file in Noord-Holland. Het gaat voornamelijk om dagelijkse files, maar ook zijn er een paar ongelukken gebeurd. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Burgerveen en Roelofarensveen... vijf minuten oponthoud door een aanrijding. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Amsterdam 10 minuten oponthoud voor knooppunt De Nieuwe Meer... En op de A10, de ring van Amsterdam, is namelijk een ongeluk gebeurd. De ring Oost en Noord staat nu vast, richting knooppunt Koenplein. Daar is het ongeluk gebeurd. Je bent daar 20 minuten langer onderweg vanaf Zeeburg. Ook is het wat drukker op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp. 10 minuten vertraging. En een kwartier oponthoud tot slot op de N231 van Alphen aan de Rijn naar Amstelveen. Tussen Nieuwveen en Alsmeer. drie kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. 25 Street Brazil. Well this is com di call calle 8. Go la <laughs> voilà, voilà, Omega. En dit homera. And this is how we gonna do it. Dale. 1 2 3 4. 1 2 3. you one way. You know I want, you. You know I want you. I know you. Rumba C hey. Van Entertainer for You. En dat allemaal tot de klokjes van uh, 7 uur. En dat allemaal vanaf de tolweg 10a in Zandvoort. En uh, ja, wij hebben weer iemand aan de telefoon. En in dit geval is dat uh, Belinda Kineer. Dag Belinda. Goedenavond. Goede, ja, goedenavond. Ja, nu is. Uh... Net, hè? <laughs> ja, net uh, acht <laughs> minuutjes. Hey. Ja, ja. Hey, hoe is het met jou? Ja, heel goed. Ja, ja we zijn zijn ja, lekker bezig weer. Ja, ja, zeg ik. Het is een tijd geleden dat ik je gesproken heb. Dat was ja, toen met, met je man een oud ongeluk. En daarna heb ik je nog heel oh, even ja. gesproken, inderdaad. Ja, en, en eigenlijk niet meer, die tussentijd. Maar goed, nee, ik, heb ik, je, ja. ik heb het wel gevolgd allemaal. En nou ja, je hebt nu een nieuwe single, Oneindig, met Wolter. Ja, klopt. Ja, ik ben er hartstikke blij mee. Het is ook heel mooi geworden. Ja, en het, uh, ja, het leuke is dat onze stemmen ook zo leuk bij elkaar passen. Ja, ja inderdaad. Het is uh, ook, de, ook de videoclip. Het is, uh, ja, het is gewoon leuk geworden. je oh, dankjewel. Ja, ja, ja het is, uh, het, als mensen het willen ja, uh, bezichten even naar YouTube... Uh, kunnen ze een leuke reactie achterlaten. En uh, ja, eventjes de clip Graag. bekijken, want die is ook prachtig. Oh, Dank je. Ja. Hé, hey, en ja... Zeg ik, uh, hoe is het uh, met jullie eigenlijk? Want ja, je, je man zingt ook. Hè? Uh, ja. Ancora. Ja, perfect is het een Ancora. Ja. Uh, die zijn hartstikke druk. Ook. Die, zijn, die hebben in, uh, in ja. maart, eind maart hebben die twee shows. Ja, en een Borkelo, uh, geloof ik, hè? Met uh, de, de, de muziekverstijn. Uh, ja, megapiraatenstijn, dat ja. Uh, gaat weer losbarsten. Ja. En daar, uh, daar is uh, Ancora ook bij, heb ik begrepen. Ja. Klopt. Ja, mooie dingen het verschiet. Ja, en voor jou ook? Ja, voor mij gaat het ook. Ik heb uh, pas geleden een paar weken terug heb ik een 25-jarig jubileumshow gedaan in Doetinchem. Ja. En dat was, uh, ja, dat was heel bijzonder. En, uh, en van daaruit, uh, nou ja, de single met Bonte die loopt ook als een tierlier. Ja. En uh, ja, en we gaan gewoon weer verder hè, want uh, alles begint weer te bloeien en het zonnetje schijnt weer. Dus, uh, ja, ja, alles. Het een mooie voorjaarsding. Ja, ik, ik wou net zeggen: als het zonnetje schijnt, dan komt alles weer tot leven eigenlijk. En dan komt alles weer zo. uit zijn schulp. Ja. Nee, ja. dat is prachtig. Hey, en, ja. Uh, ja, staat er nog wat, wat, wat leuks te verwachten? Uh, ga je nog een, een album maken? Uh, ga je nog wat singles uitbrengen binnenkort? Uh, na deze? Ja, dat is sowieso. Ja. inderdaad, uh, ja, omdat het voor je, voor je is, uh, ja. wil ik toch weer een, een lekkere zomers, uh, single uit gaan brengen. En uh, daar zijn we nou, uh, zijn we nou weer bezig. En, en voor de rest, ja, gewoon lekker optreden en leuke dingen doen en uh, alleen maar genieten. Ja. Nou, dat is prachtig. Ja. Daar doen we ervoor hè? Ja, zo is het. Ja. Nou, ja, ik zeg het. Ja, het, is, het zou zo dus een leuk zijn als je hier in de studio was natuurlijk. Dat, eh... ja dat klopt ja je zit ja. heel ver weg natuurlijk ja dat is het probleem hè ja. soms, uh, soms ben ik in de buurt en dan probeer ik meerdere uh, stations uh, zeg maar bij elkaar te pakken ja en uh, maar ja weet je we kunnen sowieso een keer wat regelen dat is geen probleem nee dat uh, ik, ik ik ik verwacht dat het huis wel een keertje goed komt het gaat gaat gebeuren ja en dan uh, ja, natuurlijk uh, ja Patrick ook uh, altijd van harte welkom natuurlijk uh, mooi. Ja, Super. Ik bedoel, ja als de jongens in de buurt zijn. Hè, dat, uh, ja. dat zou ook leuk zijn. Ja, sowieso. En, en ja, meekomen is ook mogelijk. Ja. Maar dan maken we er, een... ja, <laughs> er gewoon gelijk een combi-uitzending van. Ja, ja wie Top? weet. Ja, ik zal het eens in de groep gooien. Ja, wie weet. Ja. <laughs> ik, ik, ik, ga dit, ik ga denk ik even ja, de single even draaien. Ah, uh, geweldig. En, uh, dankjewel. Ja, dankjewel. Natuurlijk ook uh, Wolter, ja, die, die was laatst was hij hier in de buurt bij het Nieuwe Unicum. Okay. Daar had, uh, had hij een optreden, maar ik heb hem nog niet gezien of gesproken. Ja, anders okay. uh, ja, had, ik, had ik dat uh, kunnen doen. Maar goed, dat komt ook nog wel een ja. keer. Ja, zeker. Dat is ook druk, hè? Ja, ja, ja hij is altijd... heel, heel, erg druk inderdaad. En dan de show nog. Dus, ja, ja, ja. Hij Het vliegt ook alle kanten op. Ja. ja het, is, het is natuurlijk zelf al een druk mannetje. Ja, dat wil ja, ik. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, maar goed. Geen, uh, geen onaardige kerel. absoluut niet. Met een schatje. Ja, ja, ja. Ja. ja. Hey, ik ga hem draaien, Melinda. Nou, fijn. Ik zou zeggen, ja, de groetjes vanaf deze kant. En Patrick de Grootjes. Doei. Uh, heel veel succes met de optredens. Dankjewel. En uh, kunnen ze jou nog ergens volgen op, de, op een site? Of, of, of gaat alles via Facebook? Ja, Facebook. En uh, daar staat ook het linkje naar mijn site. Dat is blindakina.com. Ja. En uh, ja, voor de rest uh, in het land. Ah, Oké, okay. we gaan het draaien oneindig. heb het fijn, Fred. Dankjewel. Hey. En een fijn weekend, hè? Ja, Jij ook een fijn weekend. En de groetjes daar. Dankjewel. Hey, tot de volgende keer, hè. Doei, doei. Doei. Belinda Kineer en Wolter Kroes, oneindig. Zal jouw liefde op is voor eeuwig voor jou, zul je altijd naast me staan, dat weet je, wat als jij me ooit vergeet, je weet dat ik je nooit meer vergeet, blijf ik altijd. De wind die waait, oneindig als de horizon. Bye.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 Marieke van Asch en daarvoor hoorde u natuurlijk... Belinda Kineer met Wolter Kroes en oneindig. En we gaan lekker verder met Davina Michel en te Lang.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 Ja, dat was het dan, Davina. En uh, ja, het duurt te lang. En we gaan eventjes de grens over richting uh, ja, Kroatië. En ja, deze draai ik voor mijn uh, ja, een wederhelft. Om het maar zo te zeggen. Prvipoje, bats! gezellig hè frid hij just being here with you tonight i'm a queen on of throne Tonight, Alan Shapiro. En dat allemaal vanaf de toonweg op die 106.9. 104.5 op de kabel. De kabelkrant. En uh, ja, we gaan lekker verder met de uh, I found someone van Cher. Het ritme van Zandvoort op 106.9 FM And you know so many things that come and go, like your words that once rang true, just like the love I thought I found in you, and I remember the thunder talking about the fire in your eyes, but you En hij found someone. En dat allemaal bij station ZFM Zandvoort Radio. Vanaf de tolweg Tina. Al bijna, bijna 30 jaar een begrip hier in Zandvoort. En natuurlijk ook de volger op de kabelkrant. niet helemaal lekker, geloof ik. Even kijken hoor, ja, dat was uh, share. En ja, als het goed is, moet ik ook iemand iemand in de uitzending hebben. Even kijken hoor, hallo? Hallo? Hallo? Ja, hé, hey, ja. daar ben je. Ja, je zit, uh, je zit onder een hele andere knop. Maar goed, het uh, maakt niet uit. <laughs> ik hoorde een in gesprek. toen en ik denk wat is dat nou? Ik denk, heb je nou neergelegd? Okay. Ik hoorde ook uh, een hele keer iets. Ja, nou, dat geeft niet. Hey, uh, ja, nou ja, Dennis. Ja, we spreken nu met uh, Dennis Smit natuurlijk. Dennis, uh, ja, uh, goedenavond. Goedenavond. Hey, goedenavond. Hey, uh, ja, we bellen jou natuurlijk aan uh, naar aanleiding van jouw uh, laatst uitgebrachte single, Mijn beste vriend. Ja, dat klopt. Ja, hey, is het uh, persoonlijk vlak of uh, is het geschreven door jouzelf? Of uh, wat, wat is. Uh... Uh, het is voor mijn beste vriend ook gemaakt eigenlijk. Dus, uh, die... Voor of door jou? Uh, nee, niet door mij. Dat is Frank Verkooijen en uh, die heeft hem geproduceerd. Ja, en dan is uh, dat is bedoel voor jouw beste vriend, bedoel je? Voor mijn beste. Vriend. Ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Ja. Dus. Uh, en dat en is Frank Verkooijen, de... ook, Neem ik ook? Wat zei? Ik zeg dat is Frank Verkooijen. Ja, Frank Verkooijen. Ja. ja. Ja, klopt. Oké. Okay. En en ja, de, de, dat nummer hebben jullie samen geschreven, neem ik aan? Uh, nee, het is wel een koffertje, maar uh, wij hebben hem wel onze eigen draai gegeven, zeg maar. Ja, maar ik bedoel, jij, je hebt hier en daar wat de tekst aangepast in, of? Uh... Ja. Ah, oké. Okay. Ja. En, en, en de muziek? Uh, muziek is ook bestaand uh, van een Engels, uh, Engels liedje overgenomen. Ja oké, okay. nee, ja dat, dat maakt niet uit. Ik bedoel, ja, er wordt heel veel gekoverd natuurlijk van Engels, uh, uh, Spaanszalig, uh, ja. Dat, ja, dat, dat, ja. ja. Dat is nou eenmaal zo. Nee, dat is ook zo. En uh, ja, we vond het een goed deuntje en daar hebben we het, uh, ja. hebben het op zeg maar. Ja, uh, en hoe wordt de single opgepakt? Heel goed. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus uh, ja, het is. Uh, ik veel interviews gehad al... en uh, er komen er nog heel veel... tv-opnames gehad. Ja. Dus uh, het gaat lekker. Okay. goede pluggers Ja, nou ja, ik... Uh, ja, sowieso. Ja, <laughs> ja nee Nee. Maar uh, ja... Uh, ja wat, wat, wat, wat zit je er eigenlijk nog meer in het verschiet? Want uh, ik heb er nu eentje voor me... want ik weet niet hoe lang uh, zing je. Want ik ben nu eenmaal zo... dat uh, is uit 2017... Ja. En, en... Ik zing nou ongeveer 4,5 jaar. Ja. Ik ben begonnen in Dillon, Villon. Met, uh, met de carnaval vooral. ja dus bij ons nu. <laughs> ja, momenteel aanwezig, ja. Heb je ja. nog wel optreden vandaag of niet? Ja, twee vanavond. Oké. Okay. Dus, uh, en ik heb er in tien in totaal met de carnaval. Dus dat uh, ja. is lekker. Ja, nou ja, dat was eigenlijk wel te verwachten. <laughs> Toch? Ja. ja. Ik bedoel, uh, ja. Dat, dat... Ja, vanavond in uh, in Tilburg zeg maar. Ja. Uh, uh, in de schouwwerk. Dus dat is wel heel. Uh... Oké. Okay. En daar sta je vanavond. Ja, ja. Oké. Okay. En, en de volgende is een besloten of uh, is dat ook een open podium? Uh, nee, daar, daarvoor staan we in Nune. In Nune. Oké. Okay. Ja. In een feesttent. Ah, oké. Okay. Uh, ja. Ja, dat is ook uh, gewoon uh, open open podium zeg maar. Ja, er kan iedereen natuurlijk komen. Ja. Uh. Hey, um, ja, Dennis, wat, wat zit er allemaal in het verschiet? Uh, Leggen er al wat singles klaar. Dan, uh, ga je werken naar een uh, album toe? Uh, ja, sta je nog op grote podia's ergens uh, in het land? Uh, aankomende voorjaar zomer. Uh, die zomer mag wel wat komen misschien, maar op het moment uh, gewoon wat kleine optreden als zo. vroegjes. Ja. Dat vind ik ook heel leuk om te doen. Jawel, maar ja, je hebt ook natuurlijk uh, gewoon uh, normale kleine open podia's. Uh, wat georganiseerd wordt door de ja, bepaalde zenders en dat soort dingen. Ja. Ja, daar hoop ik wel dat er uh, die nog een paar bij komen. Ja. Altijd leuk natuurlijk. Nou, ja. Nou ja, dat sowieso. Daarom zeg ik, je zit bij uh, je zit bij een goeie. Ja, ik zit bij een heel goeie. Het is de ja. eerste keer dat ik met hem samenwerk, maar het uh, valt uh, echt heel goed. Ja, nou, ja. Nou ja, vol of inderdaad. Uh, ja. Ja. Hey, uh, maar uh, uh, ja... Dan leg, legt er wel een nieuwe single klaar, of uh, ga je, ga je... Ik wil deze gewoon ook goed de kans geven. En uh, misschien aan het eind van het jaar nog een single uitbrengen brengen, naar de zomer of zo. En uh, een beetje rustig, ja, niet van staan. Het kost ook allemaal veel centjes, zeg maar, dus uh, het moet ook allemaal betaald worden. Ik heb ja. ook gewoon een gezinsleven. Ja, ja, ja, dat hoort er ook bij. Ja, daar hoort er ook gewoon bij. Dus, ja, ja, maar je, je werkt er gewoon naast, hè? Ja, gewoon 40 uur nog, ja dus, uh... oké okay, wat doe je hier naast uh, ik werk in de zonnewering. oké okay, zonnevereniging ja. nou ja dat, uh, dus dat komt dadelijk nou goed voor op... pas van de zomer ja ja nou begint het druk ook weer aan te komen ja dat, ja ja voor je of als een zonnetje er komt dan uh, ja dan gaat ja. Het komen he? ja daar, daar zien wij meteen <laughs> ja dat uh, ja dat is logisch eigenlijk ja hey Dennis ik denk uh, ik denk dat ik hem even lekker ga draaien zo voor de, dus. voor de klok van een zeven, Want dan houdt het voor mij op en dan ga ik hier ook vandoor. Dat is een speer. Oh, kijk. <laughs> is goed Dennis. Hé, hey, mag ik jou een goed weekend wensen. En uh, ja, ik zou zeggen heel veel succes. En uh, vanavond ook natuurlijk. En uh, ja, we spreken elkaar sowieso dan weer. Ja, dat is goed. Dankjewel voor uh, de belangstelling. Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. En wie weet hier in de studio. Misschien wel. Ja. Die weet het niet. Ik vind alles goed. Oh, Oké okay Dennis. Hey, ik zou zeggen succes en een heel goed weekend. Ja, nu ook ja. Hey, dankjewel hè. Fijn weekend. Een fijn weekend. Hoi hoi. Dat was Dennis Smit. En we gaan een single draaien van uh, Dennis en uh, ja, mijn beste vriend. Bedachten. Het grootste leed kan jij verzachten, ben graag bij jou, jij bent die echte vriend. Jij luistert uren en zelfs dagen, ik heb jou nooit eens horen klagen. Van binnen en van buiten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 Ja, dat was je dan, Danny Braaf. En straks heb je spijt. Ik neem je eventjes terug mee in de tijd naar uh, 1980. En dat, uh, ja, dat doen we allemaal met Maggie McNeil. En zij hebben het over Why Your Lady Says Goodbye. Though I know you could, although you know you should You can say, I've never tried Oh no, you're much too good to make that understood You've learned so many things that I don't understand Ik ben Maggie McNeil en uh, Why Your Lady Says Goodbye. En uh, ja, ik moet nog eventjes wat, uh, wat uh, van de voorgaande heren eventjes wat recht zetten. Hè. Ja, ja, want die gaan gaven mij de schuld dus dat ik hem, uh, ja, uh, op de harde schijf had gezet. Ja, de versie van Paul de Leeuw. En uh, ja, die draaide ze speciaal voor Maris, de, de, ja, de wederhelft van uh, Albert-Jan Vos. En ja, ik ga hem gewoon de, de juiste versie draaien. Dus Maris, deze is voor jou.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 Als jij opstaat, of na een zomerse bui Ik word al week bij de gedachte, jij die loopt in mijn lievelingsstraal Het is mijn hand die jij plots vastpakt, als ik dommig naast jou fiets Komt ook, dat is nou het gekke, zelfs door helemaal niets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 ik, lacht. ik zie het in vallende sterren, na heftig vrije in de nacht. Is de tinteling, dat briesje, maakt jou helemaal voor mij. Ik denk als ik jou zo zie lopen, God, er gaat een engeltje voorbij. Ik heb je lief, ik heb je lief. Heb jij lief, wat moet ik zonder jou? Zij vier hele kleine woordjes, en al maakt hij dat een beetje paard. Deze was voor jou maar dus zo, hebben we dat weer eventjes recht gezet. En uh, ja, ik hoor net uh, ja, dat we een jarige hier uh, in de studio hebben, dus dan gaan we dat eventjes doen. La Ik moest denken. Ja, je moest nu zelf nog even denken. Ik wou 25 zijn. Nee, 26. oké. Hoeveel ben ik nou gehoord? Ja, ja. Ieder geval bij deze hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. En uh, ja, wij gaan langzaam naar het einde toe van het programma. Hoera. En uh, heep, heep, heep. ja, dat doen we met uh, Chris Norman. En voor u. Alvast afscheid van u. Zij zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en blijf lekker luisteren want na mij komt Mike natuurlijk met de Breakdown. Dus uh, ja blijf er zeker bij en uh, waarschijnlijk gaan ze toch weer een spelletje doen en dat soort dingen. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.